Ik begin. Ik open de rij met het Grasland, de Westerwiel. Dat was een huur door Sip van Matje voor 20 gulden. Goed stuk Grasland en het Gras wat duur was, ja, mensen. Nou, wie biedt er? 15 gulden! <coughs> 15 gulden biedt Sip van Matje. Wie meer? 16 gulden, 18 gulden, 19 gulden, 20 gulden! 20 gulden door Sip van Matje. Niemand meer dan 20 gulden. Niemand? 20 gulden, dan zit op een formatje, de oude prijs. En nou, dan beginnen we aan de afslag. Ik zet niet op 30 gulden. Wie is 30 gulden? Niemand? Hé, hey, killen, Jij hebt gasten, correct man? Waarom koop jij het niet? Okay, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Tweeëntwintig. 1 en... Nee, Zo, dat was net op tijd, Zip. Je was een halve seconde voorkillen. <laughs> Volgens mij is dit allemaal komedie. Iedereen die dat wil, krijgt zijn eigen land terug voor nagenoeg de oude prijs. houden, jij, Ties. Volgende project. Uh, aardappelland bij de Zuidbocht. Volgend jaar geschikt voor haven. Oude prijs, 15 gulden.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 20 gulden voor Ties van Kudde. Wie meer? 25 gulden. Vijfentwintig gulden voor Sibidoekse. Wie meer? Waarom bied jij niet uit? Ik wacht op de afslag. Dertig gulden! De oude prijs was 33 gulden. Wie meer dan? Dertig gulden. 35 gulden. Hé, hey. hé, hey. wat, wat, wat? Wie, wie, wie biedt daar? Dat was heel Groos. Wat, wat, wat zei jij hè? Ik zei 35 gulden is toch allemaal? Ja, dat is echt... ...dat kan dan vervormen daarbij. Hoe die hille. Ik mag toch niet wat ik wil. We zijn hier op een veiling. Iedereen heeft evenveel recht. Ja, ja hille, ja, ja, ja, ja, ja, ja daar, daar heb je gelijk in. Het, het, het, het, het, het is een veiling. Wie meer dan 35 gulden? Niemand? Op bot gestegen naar 35 gulden? Dan nou krijgen we een afslag.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 41 gulden, niemand zien in het Zuidburenland voor 41 gulden. 40 dan, mee? Wie zijn het? Dat is heel Roos. Dat is onmogelijk? Ja, maar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 Hille heeft duidelijk afgemeid. en als dat nou niet meer mag, dan kunnen we toch beter naar huis gaan. Oh ja, Hille heeft ook nog recht op het strijkgeld. Hè, He, zo? Geef Hille vijf plakken Jan Hagel. Dat ze je mogen smaken, Hille. Dank je. Nou, mannen, dit chattel is klaar. We nemen nou pauze. Krentenbrood staat ook wel klaar. Iedereen neemt maar wat hij zin in heeft. Ja? Ja. ja. Mag ik binnenkomen? Hé, hey, hey, dat gaat niet. Geen vrouwen bij de mandje bier. Dat geldt ook voor jou, oh, nou, volgens, hè. Hey, hey, Even rustig, alsjeblieft. Mm. Mandje bier. Ja, uh, ik heb een boodschap gekregen. Een ja. hele, Roos. hele Roos. Ze vragen of ik thuis kan komen, want het gaat niet zo goed met een van zijn kinderen. Oh, oh. hele, Ja. Hele, kom, kom, kom, kom, eens even hier. Kom eens even hier. Hello.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 Een meisje van jullie. Nou ja. Ja, ja, ik kom zo snel mogelijk. Wat waar is dit waar, Grosse. Dit kittel is er een een geweld. geweld. Ja. Ja. Mannen. Manne, luister even. Mannen, luister even. We gaan eerst door met de veiling van Tiller. Die moet naar huis, maar uh, hij wil eerst de veiling meemaken. Dus uh, dat werken uh, we dan het eerst af. de deur is open. Zolk, is hier iemand? Ik ben boven, Jiltje. Ik kom eraan. Oh, het is zo erg, Jiltje. Japke, wat scheelt eraan? Wat is er gebeurd? Het is zo erg. Mijn broertje pijt is zo ziek. De kleine pijt Ja, en heel erg. En weet je, heb je het al gehoord van de kleine meid van Aika en vrouwtje Smit? Grietje bedoel je? Hm? Wat, wat is er dan mee? Die is vanmiddag gestorven. Wat? Ja, Grietje Smit? Ja, en weet je, onze pijt heeft precies hetzelfde als wat Grietje had. Oh, wat erg allemaal. Maar daarmee is toch niet gezegd nee. dat we... mijn pijt is zo ziek. Hij krijgt straks geen asem. Zo benauwd als hij is. Mijn meneer de dokter gaan halen. Ik, ik, ik moet er naar boven hier. Oh, oh, Hou even stil. Ik hoor, geloof ik, wat. O ja, daar komt iemand. Misschien is dat de dokter. Oh, oh, Mim. Gelukkig Dag, dat Mim de, de, de dokter bekend. gevonden heeft. Dag, dokter. Dag, Jamke. Waar ligt de patiënt? Boven, dokter. Daar ja, komt u maar, dokter. Ja, dat ga. Dokter. Nou, het Jokje heeft dat erg benoond. We hebben het gehoord van Grietje Smit, dokter. Heeft onze pijt hetzelfde? Zo te zien is het wel... Een... Min of meer hetzelfde ziektebeeld, ja. Maar ja, elk geval staat natuurlijk op zichzelf voor, Japke. Laat me eerst eens even luisteren. Ja, even kijken nu. Ach, uh, Japke, houd de kaars er even bij. Ja. Zo, ja, ja, ja, ja.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 Doe jij het nu zelf, Jokje. Ik. Ja, ja. jij moet dat strakjes doen als ik weg ben. Elke keer twee uur, ook s'nachts. nachts. je goed. Ja, ja, dokter. Nou, doe het maar. Doe het maar. Ja, goed zo. Ja, ja, dat gaat heel goed. Ja. Nu langs de huig. Juist. Toch voorzitter. zo Juist. Daar Niet Oh.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 We moeten ons niet laten verleiden tot tegennatuurlijke probeerselstap. zoals dat Maar we hebben toch gezien dat het op toen Als de dokter... Als ik erbij was geweest, dan was het niet gebeurd. Japke, loop je eens gauw naar het kooihuis. Japke, naar ja. het kooihuis? Luister naar me, Japke. Ga naar kijken boer. En die moet me helpen. Zeg, hoe haal je het in je hoofd? Mim, ik, ja, ga ja. Ja. ik ga Ik Zeg, weet jij wil je, wat je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 Onze pijt is toch zo ziek? Hij krijgt waarschijnlijk geen assen meer. dan is, nou is de dokter geweest en dan moet Mim om de twee uur met een perceeltje, het keeltje van pijt openhouden. Ja, natuurlijk. Dat heb ik jaren geleden met Arjen ook meegemaakt. Maar het kijken. Hij wil niet hebben dat Mim het doet. De natuur moet zijn beloop hebben, zegt hij. En dan vraagt Joukje of Kijken wil komen helpen. Ik kom helpen, natuurlijk kom ik helpen. Maar waar is mijn omslagdoek? He, we zullen die man. Zal ik ook meegaan? Nee, Jiltje, ik zou zeggen, blijf jij maar wachten tot de jongens thuis komen. Ik kan het, ik kan het alleen wel af. Wat ontzettend, Jiltje. Wat ontzettend. Je zou toch maar zo'n vader hebben. Tja. ja, het is wel zo dat als je zo'n ziek kind hebt, weet de mens niet goed met wat hij beginnen moet. Dat is heel moeilijk voor iedereen.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 Ja, maar heb ik hier dan niets meer te vertellen, Jij hebt hier alles te vertellen, maar nu niet, hille. En nou stil, goed het arm kind. Ach, kijk dat arme schaap nou toch eens. Waar heb je het flesje? kijk, hè. Uh. Wil jij het doen? Of zal ik... Doe jij het maar kijken. Doe jij het maar. Ligt jij eens bij me de kaas, Japke? ja.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 Die hille, ik doe nog eens wat. Hoe durft hij ons akkerland af te nemen? Oh, afnemen. En jij hebt weer wat hooiland van hem afgeleid. Tja, dat was een goeie van me, hè? Maar ik heb best zin om nou nog even bij hille langs te gaan en een moores te leren. Hé, hey, zullen we dat doen? We gaan rustig naar huis. De vrouwen zullen nog wel op zijn. Vrouwen? Welke vrouwen? Nou, Mim en Eegje.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 Is Japke er ook, Eegje? Nee, hey, alleen Jiltje zie je. Jiltje? Hoe is ze? Oh, gewoon, in de keuken. Hier is maar met je heen en dag. Ah, daar hebben we Jiltje. Mooie, lieve, trouwe Jiltje. De mooiste van heel Skilga. Nou, nou rustig maar, Arjen. Kom hier, mijn schat.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 Moet je dat smoel zien. Jij loert op het kooihuis, hè? Toe, Arjen, ga naar je bed. Je bent niet aangeschoten, je bent dronken. Ja, <laughs> Slimmer. Jij met je mooie Jiltje, hè? In mij, hè? Toe, Arjen, alsjeblieft. Hou je in. Ik me inhouden. En jij met Jiltje in het kooijuis, hè. En ik dan? En ik dan. Jij naar bed. Kom op. Kom al, laat me los.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 in de ene kooi. Ik ga wel slapen. Het gebeurt oh, wat <tomst> gebeurt er allemaal, Laas? Er is wat zoveel gebeurd op Mandje bier bij de veiling. Vooral met Arjen. Daarom heeft hij kennelijk wat te veel van de chattel gedronken. maar je Kom maar mee naar binnen, Jiltje. Hij zal zo wel bijdragen. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik.